Welkom bij een nieuwe aflevering van Home, onze serie Eindtijd en Profeetie. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Maar uh, de kijkers beloofden dat we deze aflevering zouden beginnen met de woorden die God sprak tegen Job. Maar jij wilde eerst nog iets zeggen Natuurlijk. over de vrienden van Job. Die vrienden van Job, ja, want we weten nu, Job staat voor Israël. Het lijden van Job mm -hmm. staat ook voor het onschuldig. Maar niet uh, zonde, zonderloze volk, Israël. Mm -hmm. Job was ook onschuldig en hij wordt ook door God onschuldig verklaard. Mm -hmm. Maar hij was niet zonderloos. Nee. Dat, dat, dat, uh, maar dat zijn wij ook niet. Dat, zijn, dat is niemand. Nee. Ja, we hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid van ja. God, zegt Paulus in uh, Romeinen 3. Maar nou, wie waren dan die drie vrienden? Ik stel voor om eens, en dat doen veel uitleggers na, ook doe ik ze na, want ik heb er vrij veel boeken gelezen over Job, een van de mooiste boeken was van Willem Ouweneel, mm -hmm. Het Jobs Leiden van Israël. Het van Israël. Ja. En uh, anderen noemen het boek Job een troostboek voor Israël. Ja. Dat is mooi. Nou, wie waren die drie vrienden? Het viel mij op, hoe meer ik las, dat die drie vrienden en hun verwijten veel lijken op de kerk door de eeuwen heen. Hmm altijd werd de kerk beschuldigd van, eh, beschuldigde Job van en Israël van eh, zonde. Jullie hebben Christus verworpen. Hè. Jullie synagogen zijn als bordelen, scholt een kerkvader tegen Israël. Die lelijke Joden wilde wereldmeerschappij, Altijd tot op Mahmoud Abbas voor de, voor de vergadering van de Europese Unie. Ja. Eh, die, jullie Joden die, ver, die vergiftigen onze Palestijnse waterbronnen zijn. Mm -hmm. En hij kreeg de benen een staande ovot, ovatie van die lui. Dus daar staan die mensen. Nou, en ik denk dat al die verwijten door de eeuwen heen eigenlijk ook de kerk symboliseren van deze mensen. Van, van Elihu, eh, Bildad en eh, Je kunt het, als je het doorleest, kunt. Teruglezen. Uw kinderen hebben gezondigd. Je moet wel vreselijk gezondigd hebben als je zo leidt. Ja. He? Uh, zelfs Pascal, die beroemde geleerde, ja. uh, die beroemde mm -hmm. theoloog uit Frankrijk, die, die, die zei, de Joden zijn ons overgeleverd. Die zijn blijven om te laten zien wat er gebeurt als je God ongehoorzaam bent. En hij was uh, ge geen antisemiet, hij was geen vijand van de Joden. Hij was, gaf gewoon de algemene visie van de kerk en van de mensen weer. Ja. En dat is verschrikkelijk. Ja, Luther nou, hebben we ook aangehaald. Hè? Die, uh... Oh ja, Luther die, die wist er helemaal wat van. Ja. Toch triest, hè? En, ja, nou ja. We worden allemaal door genade gered, Wolf. Ja. En, ik ga daar geen oordeel over uitspreken. Nee, precies. Als ik het zou moeten doen, dan was, nee, dat, dat zou dat niet gezond zijn. Nee. Nee. Um, maar goed, dan...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 Onze gemeenschappelijke vriend. En hij, eh, ik zeg tegen Jan. jij bent zo'n groot Bijbelkenner. En je weet dat de rabbijnen altijd proberen de Bijbel in één zin samen te vatten. Ja, dat, eh, probeer jij het nou eens in één woord? Zo. Hij was eh, even stil, dat gebeurt niet vaak bij hem. Maar hij was even stil. En toen zei hij: Ik heb het leven. De hele Bijbel begint met de schepping, het eind bij het eeuwige leven, ja, ja. alles gaat om leven. Ja, leger. prachtig. Ja, mee. Pra, pra. Ja. Ik zeg, ik heb nog een korter woordje, Jan, huh? ja, zegt hij, ja, ik zeg, ja, ik heb een het woordje, kom. De hele schrift roept de Heer, kom, kom tot mij, al die vermoeid en belast zijn, nee. kom tot mij en ik zal u rust geven, kom. De hele Bijbel roept God naar Israël, kom. Nou, dan verbind ik jullie twee aan elkaar, kom, zodat je zult leven. Het evangelie, het evangelie van Dol. Ja, ik, ah, zit er, ik probeer er tussenin... Uh, ja, ja, ik begrijp het. <laughs> maar goed, Job die... God gaat spreken tegen Job. Ja. En hmm. uh, Job die hoort het aan. En Job is daar diep van onder de indruk. En hij zei... Ik kan u geen bescheid geven. Ik leg mijn hand op mijn mond. Ik heb één keer gesproken, maar ik doe het niet weer. En ik ga er niet mee voort. Hmm. Ik zeg maar niks meer. Ja. En als je dat goed leest, is hij gewoon niet overtuigd. Nee. De, de schrijnende pijn van zijn lijden en de, de vreselijke vragen die hem knellen die blijven nog steeds in hem hangen. Ja, maar dat zie je bij het volk Israël ook. Dat zie je na, bij het volk Israël. Na de Holocaust, niemand snapt waarom ja. dat nodig was. Nee. Totdat. Totdat. Wat gaat er met Job? Want Job is tenslotte een type van Israël. Mm -hmm. Wat gebeurt? God gaat u weerspreken. Ja. God gaat u weerspreken. En dan begint hij dan over uh, de, de, de krokodil, dat monster, en, en, en, en het nijlpaard en dat monster. Maar het is, denk ik, niet, zozeer de woorden. Het is de stem van God, waar iets, iets geheimzinnigs in zit. Sommige mensen hebben ook zo'n stem. Ja. Ja, waar, waar, waar sommige dictators hebben dat, waar iets dwingends in zit. Waar mensen van onder de indruk raken. Ja. Want God heeft een stem waar oneindige liefde in zit. <tie> ja. En dan gaat Job zeggen, zegt hij, ik weet, heer, dat u alles kan, kan en geen van uw bladden wordt vereideld. En u hebt het zelf gezegd, heer, wie is er toch die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand? Daarom, ik verkondigde zonder enig inzicht. Ik had toch niet wat u van plan bent. Ik snap het nog niet, Heer. Zegt dat hij eigenlijk? Is, ja. Ik snap het nog niet. Hoor nu. Ik zal spreken. Ik wil u ondervragen, zegt de Heer. opdat gij mij onderricht. Ik zal het u zeggen, Heer, slechts van horen zeggen heb ik van u vernomen. Dat is mooi. Ja. Ik, ik, ik, ik, heb ik, niet... ik dacht dat ik het allemaal wist, maar ik weet het eigenlijk. Zeg, ik dacht dat ik het allemaal wist, maar ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ik weet het niet. Ja. Ik heb alleen maar van horen zeggen, Heer. Ja. En, en nu, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Ja. Heb ik. Hij is, ik weet niet of de een van God geeft. Maar er is iets binnen in je opgebeurd. Waardoor hij God zag. Ja, ik vind dat wel een mooi beeld. Wat ook het volk Israël gaat meemaken. Dat gaat. Daarom is er ook een type van is. Ja, type van is uh... ook hun ogen zullen één keer geopend ja, worden. En... Daarom staat er ook geschreven. Ja, zal ik nog vertellen wat er staat? Er, er staat er ook wat je zegt. Je bent nog bijbeld ook. Daar staat, zij zullen mij zien, die zij doorstoken hebben. Ja. Zij zullen mij zien. Ja. En wat staat er in de openbaring over ditzelfde onderwerp? Hij zal komen met de wolken <coughs> en elk oog zal hem zien. Dat nou, is, wel, is wel, wel mooi hoor, want ik, ik uh, sprak uh, rabbijn Jacobs toen ik met hem in Oekraïne en Israël was. Uh, en die serie draait nu ook op uh, Family Seven. Uh, en daar zei hij ook, wij gaan de Messias zien. En, en dat gaan we ook bekijken dat is mooi. in de allerlaatste uitzending die ja. over Hooglied gaat. Ja. Dat is wel, ja. wel mooi, hè? Want dat je zegt van, wij gaan de Messias gewoon zien. Ja. En toen zei ik van, ja, en, en de andere volken dan. Toen zei de rabbijn van, nou luister eens, als iedereen de Messias ziet, dan kun je niet meer anders. Dan moet je gewoon erkennen dat hij de Messias is. Maar daarom moet ook het evangelie eerst aan alle volken verkondigd worden. Ja. Ja. Want dan weten ze wie dat is die ze daar met... Die, oh, oh. Wie ze daar ja. met zijn doorboorde handen en doorboorde voeten zien. Ja. Ja. En dat is de Yeshua die ze hem verkondigd hebben. Ja. Die ze verkondigd is door de zending. Precies. Het is, ja. het is, het is allemaal zo logisch. Het zit, het allemaal, zit allemaal zo mooi in elkaar. In elkaar. Ja. Ja, fantastisch. En Job die zag dat. Ja. En daarom heeft mijn oog u aanschouwd. En daarom roep ik... En doe boete in, in, in stof en as. Ja. Sorry, heer, heer, vergeef mij. Maar dan is het nog niet afgelopen met Job. Nee. Dan Job. Met Job is het nog niet afgelopen. En de Heer die spreekt tegen Job, het op wat hij zegt. Hier zo in het laatste hoofdstuk van Job, vers 7. Mijn toorn is onderrand tegen... Oh ja, nadat de Heer deze woorden tot Job gesproken had, sprak de Heer tegen, tegen Elivas. Mijn toren is ontbrand tegen u en uw beide vrienden. Want gij hebt niet recht van mij gesproken, zoals mijn knecht, Job. Hmm. Gij hebt niet recht, zegt de heer Soms tegen de kerk, over mij Gij hebt niet het recht de evangelie gebracht. Gij hebt niet de volle kracht en liefde van mijn evangelie gebracht. Gij hebt niet recht van mij gesproken, zoals Israël. Zoals Israël. Dus is Job... Ja, je kan dat misschien een beetje vergelijken met, uh, daar gaan we nou niet over in maar met de teksten die staan in de openbaring 2 uh, uh, en 3 over de gemeentes. Oh, de, ja, ja, de, brieven, ja. de brieven aan de gemeentes, he? die dus gewoon, ook gewoon een terechtwijzing krijgen. Ja, ja, ja. Allemaal krijgen, bijna allemaal, behalve Philadelphia. Ja, ja. Nou, en wat gaat. En ze zegt, wel nu, zegt de heer, uh, neem zeven stieren en zeven rammen en ga naar mijn knecht Rob, Job. En breng ze voor tot één brandoffer. En mijn knecht mogen voor u bidden. Want slechts hem zal ik ter willen zijn, zodat ik u niets kwaads aan u. Nee. En pas als Job voor Elifas en Zilfat en Zover gebeden heeft, toen veranderde de heren van gedachten, En de heren was hen ter willen. En de heren die gaf Job het dubbele terug. van wat Job allemaal verloren had. Ja. Behalve zonen en dochters. Dit waren dezelfde. alleen een stukje mooier, mm -hmm. als dat is dat toch gewoon. Maar hij kreeg het dubbele kreeg terug. Daarom zeggen de Rabbijnen. hij begon pas die ellende toen hij 70 was. Ja, ja. Dubbele krijg hij terug. Tweemaal 70 is 140. Ja. 140 plus 70 is 210 jaar. Dat is hier wat. 210 jaar. Maar nu vraag ik me af. Als we gelijk hebben, dat die vrienden van Job de kerk En wie moet ze anders symboliseren? Mm -hmm. en niemand anders komt met theologische argumenten tegenover Israël. Behalve dan misschien de islam, maar dat, uh, dat kun je in dit verband niet tellen. Dat zijn gewoon pure vijanden vanwege hun, hun, hun eigen geloof en vanwege hun Koran en alles. Dat is heel verdrietig. Maar, zal er ooit een moment komen... Zou de kerk ooit eens naar Israël gaan om de vragen voor hen te bidden? Ik ja. denk dat ze eerder zullen zeggen: kom en rond ze zullen wij voor jullie bidden. Als ik naar het verhaal van Job uh, kijk, ja, dan, dan, dan moet ik, dat, dat, nee, dat maar als is... ik naar het verhaal van Job kijk, dan moet het net andersom gebeuren. Dan moet Israël voor de, de kerken gaan bidden. Ook dat moet gebeuren, ja. Maar dat gebeurt ook wel. Ja, nee, dat is al, want plaats nou dat verhaal dat bidden voor de, uh, zeg maar voor de vrienden van Job. Uh, waardoor, ze, uh, ...waardoor Job gezegend wordt en ook die vrienden eigenlijk vrijgezet worden. Vrij worden. Plaats dat nou eens in, uh, in het context van Israël, als Job een teken van Israël is. Hoe, hoe, wat doet Israël ten opzichte van die vrienden? Israël, die, ja, die, ja, die, die moet bidden voor uh, dat, dat de kerk ook, ook weer, dat er misschien een opwekking komt of zo. Mm -hmm. En dat zeggen sommige rabbijnen en nee, ministers altijd een keer tegen. <coughs> Tegen een of andere uh, hoge, hoge pief van, uh, van de evangelijken uit Amerika. Jongens, kom dan nou maar niet naar Israël om te evangeliseren. Evangeliseer dan nou maar onder de Arabieren en de Palestijnen. Want als die dan tot bekering komen voor jullie, dan haten ze ons tenminste niet zoveel meer. <laughs> ja. Ja. Nou ja, wat ik opmerkelijk vond, uh, en dat is dan misschien wel een beetje het beeld, van, uh, van, van Israël ten opzi opzichte van <coughs> die vrienden dan. Dat toen ik uh, een gesprek aanhoorde uh, in een van de settlements waar uh, die uh, Daphne Meir uh, vermoord is in haar eigen huis. Oh ja, dat apprecieer um, je. Dat, dat die vrouw met die moeder van, van, van kinderen uh, en, oh, ja. en haar man achterliet met, met uh, ik weet niet, vijf, zes kinderen. Um, dat. Eigenlijk iedereen die we daar spraken, zeiden van, ja, ho hoezo zouden wij haat hebben tegenover de Palestijnen? Uh, <hijngen> Eigenlijk zeiden ze min of meer van, wij zegen de Palestijnen, wij blijven doen wat we doen, we gaan niet, uh, ze, uh, nee. zeg maar, uh, haten of, of tegen hun zijn, enzovoorts, maar waar we kunnen, zullen we ze ook helpen. En ik denk dat dat ook een antwoord is. Uh, waarbij zij misschien niet, niet direct bidden voor, uh, voor, voor de Palestijnen, maar wel gezegd van ja luister eens, wat ze ons aan doen, dan moeten ze zelf weten, maar wij gaan niet terugvechten, wij gaan niet ons gelijk halen. Uh. Ja, dat, dat komt ook door Israël, dat het Israël het wat van de Torah is. Ja. Dat leer je uit, vanuit de Torah, dat leer je vanuit de chafé, <coughs> dat leer je vooral vanuit de psalmen. Ja. En dat Israël ook een voorbeeldvolk voor de volken is. Mm -hmm. En zo zal het ook gaan. God gaat gewoon op dit moment door met zijn volk. En daar gaat de volgende aflevering ook weer mm -hmm. over. Het, uh, God komt tot zijn doel met zijn volk. Ja. En uiteindelijk, zullen we nog zien, zal Israël voor alle volken ten zege zijn. Ja, wat kunnen wij leren uit uh, die les van, van Job uh, en het bidden voor de vrienden? <coughs> Ik weet het niet. Ik, ik, ik heb alleen maar voor mezelf iets geleerd over de, de, de, de ongelooflijke grootheid van God. Mm. En de heerlijkheid van zijn stem en de ongelooflijke genade van de Heer. Ja. Dat hij zo, weet je, denkt dat die stem van God ook genezing bij je opgebracht heeft. Mm -hmm. En die genezing werd uh, pas openbaar en kwam pas tot volheid toen hij ging bidden voor die vrienden van hem, ja. die zo lelijk tegen hem geweest ja. waren, zo intens gemeen waren. Ja. En, en, en dat was compleet, dat was de complete bekering van Job, eigenlijk de vervolmaking van Job. En dat zie je ook bij, bij, bij sommige christenvrouwen die hun man verloren hebben. Ze weigeren in de naam van de heer Jezus te haten. Ja. Ze weigeren dat. Ja, een goed voorbeeld is die, die film, The End of the Spear, waar uh, die zendelingen vermoord waren in het land. En oh, ja. later de vrouwen uh, naar het ja, land gingen. Om, de, om die oude ja ja. ja, ja. Is dat ook wat de Jezus zegt uh, aan het kruis? Uh, Vader, vergeeft. Vader vergeeft hem, want ze weten niet wat ze doen. Nou, en, en dat is dan ook, <coughs> ik denk ook, dat die stem en die liefelijkheid van de stem des heren, dat hij dan ook al die trauma's geneest en het moment dat ze hem zien, hem huilend zien hem die zij doorstoken hebben, mm -hmm. dat, ze, dat dat ook een, een enorm moment van genezing is. Ja, ja. Dat, zit, dat zit in God, die neemt dat allemaal weg, dat verdriet. Ja. En, en ik, ik weet niet hoe het gaat, maar dat kan God alleen, Ik nee. kan zijn liefde alleen. Uh, dat is één ding nog uh, van het einde van Job, maar God, uh, je haalt het al aan in het uh, Nieuwe Testament. Kijk naar het einde van Job. Uh, er is nogal wat naar hem toegevallen. Ja, ja heel wat. Uh, ja. En de Heer zegende het verder Job, van leven van Job, meer dan het vroegere. Hij kreeg 14.000 stuk klein vee, zesduizend kamelen... En, en, en dan duizend spanrunderen en zesduizend, weet ik veel hoeveel. En, en, en zoveel ezelinnen. Hij kreeg zeven zonen en drie dochters. Hij had drie dochters. En nee, krijgen die namen nog. En daarna leefde Job eh, nog 140 jaar. En hij zag zijn kinderen en kindskinderen in vier geslachten. En Job stierf oud en van het leven verzadigd. En hij leefde lang en gelukkig. Dat is al een, een voorbeeld van zo als God het leven bedoeld heeft, hè? Ja. ja. Dat je kan sterven van het leven bezadigd en niet, niet vroegtijdig. Nee, nee, nee. nee. Ja. Als je kijkt naar de, nog, nog even naar zeg maar, deze tekst die je net hebt voorgelezen, en je legt dat op Israël, van nu. Dat weet ik niet. Dat kan ik niet zeggen. Ik bedoel, ik bedoel de, de, de rijkdom die Israël nu... Een klein beetje nog, want het is niet, dus niet te vergelijken met wat er allemaal nog komt. Dus, dus eigenlijk wat, wat Job overkwam, zeg maar de, de, de, de rijkdom die hem na uh, het lijden overkwam, dat nou, ligt ook nog in het verschiet voor Israël? Ik denk het wel. Alleen ik het doet me verdriet als ik al die verhalen lees. Van de, de, de overlevenden van de holocaust, ja. die dan nu iedere nacht nog <coughs> soms last hebben van het geschreeuw van de nazi's, van het slaan en ja. van wat ze voor hun ogen gezien hebben. Ja, ik dat is de, dat... de ene kant. Ik sprak uh, een, een mevrouw die dus ook, zeg maar, een, de holocaust heeft meegemaakt in de Oekraïne en, uh, en ik vroeg haar, heb je... Door alle ellende heen, want je hebt ons hele verhalen verteld, maar heb je nou door de alle ellende heen nou ook nog geluk gekend in je leven? En toen? En zei ze, ja zeker, ik heb uh, heel veel geluk gekend en ik ben blij dat ik dit verhaal mag vertellen en moet vertellen natuurlijk, maar ik heb heel veel geluk gekend, uh, haar, haar, haar uh, kinderen, haar man en... Uh, dus dat, uh, want je zou bijna denken, als je al die verhalen hoort van ja, die mensen... Die, die leven dag en nacht in. Die leven dag, dag en nacht in die trauma's, maar uh, ja, nee, ze, ze hebben ook geluk gekend. En dat is dan toch ook wel weer de genade van God. Ja, oh ja. En er zijn organisaties die zich uh, enorm ontfermen over die mensen. Ja. En die mensen die verheugen zich als, de, als ze bezoek krijgen, ja. als ze hun verhaal kwijt kunnen. Ja. Ja. Als ze aandacht krijgen van de ja. mensen. We hebben het al vaker aangehaald, die uh, vrienden van Job, de, de kerk in zijn algemeenheid. We blijven flink achter als het gaat om onze steunbetuiging aan, aan Israël. Schandalig achter. Ja. Onze oudere broer Israël, ja. die dit allemaal moet overkomen. En waarom moeten ze het overkomen? Omdat ze een toetssteen zijn voor Gods zegen. Ja. Zoals Job een toetssteen was voor Elifas en Beeldat en Zofar. Ja. En, en, en zoals Job's lijden een voorbeeld is en een troost en een bemoediging is, volgens Jacobus 5, wat we hebben we gelezen, mm -hmm. uh, let op het voorbeeld van Job en let op de uitkomst van zijn leven uh, na dat lijden. Mm -hmm. niet, en en, en dat, dat, dat is ook voor Israël het geval. Ik, ik, ik, ik kan dat niet goed onder woorden brengen, nee. ik vind dat uh, zo heilig en zo mooi dat dat God daar met zijn stem, met zijn liefde, zijn ongelooflijke genade, dat, dat lijden eigenlijk, lost eigenlijk op in de liefde van God. Ja, want die veerkracht die dat volk heeft, als je bijvoorbeeld op de Shabbat naar, uh, naar de Kotel gaat, en je ziet daar al die Joodse mensen samenstromen, je mag daar helaas nooit filmen, want ik heb wel eens tegen zo'n bewaker gezegd maar ja, maar dit moet je laten zien. Dit shalom, dit, dit, dit, dit geweldige moment dat iedereen samenkomt om eigenlijk, uh, zeg maar, de God van Israël uh, op het begin van de Shabbat te eren. Dat is toch een prachtig Ja, maar gewicht. er is toch een, uh, uh, uh, dagelijks is er toch een uitzending vanaf de kotel, vanaf de muur, op de televisie. Ja, maar uh, ik probeerde met mijn iPhone uh, het op het begin van de Shabbat vast te leggen, maar oh, ja. ik, moest, ik moest gelijk stoppen. Maar ik, vond het, ik vind het zo'n prachtig beeld van, van hoe een volk veerkracht heeft, ondanks alles wat, wat hen overkomen is en ondanks alles wat er nog steeds gebeurt. He, want ook vandaag de dag zijn de, de steekpartijen niet van de lucht. Uh, de aanvallen blijven komen, uh, is het niet met, met geweld dan wel met de, met de mond. En, en ze blijven het verduren en toch zeggen ze van ja, wij kiezen ervoor om... Uh, om, zeg maar, niet te haten en niet aan te vallen. Ja, en dat zie je ook uh, in al die discussies in het Israëlische uh, le leger. Ja. Over de ethiek van, van, voor het leger. Hm. Hè, die jongen die, uh, die die Palestijnse gevangenen doodgeschoten had. Ja. Hele discussies erover. Ja. Ik geef er geen oordeel ik kan dat niet. Nee. Maar, uh, maar dat is nog maar zo. Waar vind je dat? Ja, dat vind je nergens. Dat vind je nergens. Uh, wij hebben het al moeilijk als wij moeten zeggen van... Uh, uh, heren, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Als ons iets al aangedaan gedaan. Ja, ja. Dat vinden wij al moeilijk. Tjonge, jongen. Ja. Ja, ja, toch? Het gaat wel erg ver, dit gesprek. Uh, ja, nou, wat, uh, ik denk dat het, het, het, het lijden van Job dat ons ook laat zien. Ja, dat we, als we naar de praktijk van ons leven gaan kijken... Hè, we hebben het over Israël, we hebben het over Job. Het lijkt allemaal ver weg. Als we kijken naar de praktijk van ons leven, ja, hoe, hoe moeite hebben wij soms om iemand te vergeven en, en te zeggen van, ja, we gaan voor onze vijanden bidden. Want dat is wat de heer Jezus zegt. zeker uw vijanden. Het hij was mij. dan een echte Jood, <laughs> de heer Jezus. Hij was echt een echte Jood, ja. Ja ja ja. Sure, ja, ja. ja. Nou, we hebben heel wat te leren zo. We hebben heel wat te leren en uh, nou, we gaan een volgende aflevering, wat gaat hij over, over... De uittocht van Egypte. Als, als type, als voorbeeld voor een, een uittocht die nog komt. Ja, want daar staat ook nog heel veel staat er te gebeuren. Ja, ja. en dat nou. uh, is ook verschrikkelijk interessant. Ja, nou, we gaan dat de volgende aflevering uh, dan meemaken, de uittocht van Egypte. En, uh, en we gaan kijken wat dat te zeggen heeft in de tijd van In deze vandaag. tijd, ja. ja. Ja. Hartelijk dank Jan voor deze aflevering. We gaan uh, de volgende week verder met. Deze... De uittocht uit Egypte als type en voorbeeld. voor een nog grotere uittocht die komend is. Amen. amen. En, ja, ik heb het uh, zelf een klein beetje mee mogen maken afgelopen week. toen we met uh, ruim 150 jonge Joodse mensen. ...uit de Oekraïne trokken en in een vliegtuig in een chartervlucht zaten naar Israël. En wat een feest was dat om uh, dat mee te maken hoe ze ontvangen werden in Israël. En daar gaan we het ook volgende week over hebben. Want de uittocht van Egypte is inderdaad een beeld van wat er nu gaande is. En dit was maar een klein handjevol mensen zou je kunnen zeggen. Maar uh, het gaat nog... Veel verder en de komende jaren zullen we daar nog zeker veel van zien. Dus blijf kijken naar deze serie en uh, verplaats jezelf in de tijd van toen en leg ze in de tijd van nu. Heel interessant. Dank voor het kijken van u en graag tot volgende week. Staat er ook ergens in de Bijbel, ik meen in Jacobus, dat we die komst van de Heer zullen bespoedigen. Verhaasten. Ja. En er staat in de Bijbel, de Heer Jezus zegt het zelf, dat we die tijd van benauwdheid eh, kunnen verkorten. En mensen beseffen niet, hou mensen, hoe belangrijk uw gebeden zijn.